ANWB verkeersinformatie: er staan twee files op de A2 Eindhoven richting Maastricht door werkzaamheden tussen Roosteren en Urmond 3 kilometer en de wachtrij op de A4 Den Haag Amsterdam staat tussen Leidsendam en Zoeterwoude Dorp en is 2 kilometer.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 Het NOS Radio 1-journaal Het Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Clean Air Nederland heeft een rechtszaak aangespannen... tegen het opheffen van het rookverbod in kleine cafés. Straks een debat erover in het Radio 1-journaal. Maar eerst... Dit is Radio 1. De hele dag, blauwe vrijdag. De dag van de belastingaangifte 2011. Leuker kunnen we het niet maken, wel nog makkelijker. Dit jaar heeft de Belastingdienst nog meer gegevens van tevoren ingevuld dan ze al deden. Onderzoeksbureau Motivaction heeft onderzocht of dat nou in goede aarde is gevallen bij de burger. Martijn Lambert van Motivaction, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, wat is de uitkomst?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 Nou kijk, uiteindelijk um, weten mensen natuurlijk nog niet wat uh, de, de aanslag zal zijn op basis van hun huidige aangifte. Uh, dus daarop wordt, uh, ja, wordt de vooraf aangevulde uh, aangifte toch niet uh, beoordeeld. Het gaat veel meer om het gemak en om de klantvriendelijkheid. Het is gewoon extra service. Jullie hebben ook onderzoek gedaan naar de belastingmoraal van de Nederlander. Ik ben wel benieuwd, wat is de stemming onder belastingbetalers? Ja, kijk, ruim een derde ervaart belastingbetaler... toch als iets dat mij wordt uh, afgenomen. Uh, minder mensen geven aan dat zij iets afstaan. Dat is ongeveer 23 procent. Dus het is wel, ja, belasting betalen is natuurlijk nooit leuk. Maar je ziet ook dat de, de, de steun voor het belastingstelsel niet, ja, niet zo heel hoog is. Een grote groep zegt ook van 28 procent... het is vooral goed voor de rijken. Het systeem van de inkomstenbelasting. En een kleine groep zegt het is goed voor de armen. Aha. Maar 5 procent geeft dat aan. Een kleine groep vindt het ook rechtvaardig, maar 14 procent... Ja. Um, om bijna een kwart zegt het belastingstelsel is ook wel demotiverend. En één op de vijf zegt het is onrechtvaardig. Dus daar is nog wel wat te halen. Ja, in, in voorlichting wellicht. Want mensen leggen kennelijk niet altijd de link met de diensten die ze daarvoor terugkrijgen. Ja, precies. Mensen hebben toch het gevoel dat het, het geld wat zij betalen in een grote pot, de schatkist, verdwijnt. Terwijl het niet echt duidelijk is van wat er dan precies mee gebeurt. Er is natuurlijk een heel verdelingssysteem met de Tweede Kamer eromheen georganiseerd. Maar wat er dan precies gebeurt met hun bijdrage, zij zijn ook deel van de gemeenschap, dragen ook bij, dat is onduidelijk. Oké. Okay. Vult iedereen zijn formulier netjes in trouwens? Um, ja, mensen zeggen van wel. Maar hmm. ja, de 70% zegt van nou, dat doe ik heel netjes. 12% zegt van nou, ik doe ook wel eens creatief aangifte... om zo min mogelijk te hoeven betalen. Belastingregels in eigen voordeel uitleggen. 10% geeft dat aan. Dus maar een, ja, een hele kleine groep van 1% die zegt van... ik geef een deel van mijn spaargeld ten, ja, niet, niet op... Maar het is natuurlijk maar de vraag in hoeverre mensen hier over helemaal eerlijk zijn. Ja, nou, inderdaad. Nou, dat, uh, dat laten we dan maar even. Nederland staat er slecht voor en moet bezuinigen... om het begrotingstekort en de staatsschuld te verminderen. Zijn mensen daar bereid uh, daarvoor te betalen? Nou, dat, dat is best nog wel een, een redelijk percentage. Um, er is maar 44% van de Nederlanders die, die direct zegt van... nee, ik, uh, ik zou niet daaraan willen bijdragen. De belastingen mogen niet worden verhoogd. 55% geeft dus aan van ja, op een of andere manier zou dat mogen... En als je dan kijkt naar welke belasting dan, dan geeft 30% van de ondervraagden aan dat de inkomstenbelasting, maar dan vooral het hoogste tarief, het 52% tarief, zou mogen worden verhoogd. Er zijn natuurlijk minder mensen die dat wel hebben dan niet hebben, dus het is misschien ook een beetje afschuiven op anderen. Um, een andere belasting die in aanmerking komt volgens de bevolking is de vennootschapsbelasting. Uh, belasting, winstbelasting voor bedrijven. 22% geeft aan van dat die mogelijk zou mogen worden verhoogd. Voor de btw-verhoging, waar ook al over wordt nagedacht is 9 Dus dat, uh, dat, is, dat heeft wat minder steun. Nou, we hebben het raagvlak gepeld bij deze. Dank Martijn Lampert van uh, Motifraction. En meer uh, over dat onderzoek kunt u lezen op nos.nl. We gaan maar eens eventjes naar uh, Myno Remmers... want die is inmiddels in het Belastingmuseum. Myno, we horen dat uh, ja, dat voor ingevulde aangifteformulier goed valt. Maar ja, dat belastingbetalen altijd vervelend blijft uh, voor mensen. Dat is echt iets ja. van alle tijden, lijkt mij, hè? Is dus, uh... begonnen lang geleden al. Nou, loop ik een beetje tussen dozen en want we lopen in de historie van het Belastingmuseum. Het Belastingmuseum is op dit moment niet open, dus lopen in het depot. Um, Frans Fox is de directeur van het Belastingmuseum, Belasting- en Douanemuseum. Wanneer is de inkomstenbelasting begonnen? Uh, in 1914, onder minister Treup. Uh, destijds is de inkomstenbelasting uh, uh, geregeld per wet. En voor die inkomstenbelasting, of tegelijk met die inkomstenbelasting... is er ook een envelop ontwikkeld. De blauwe envelop? De blauwe envelop die we allemaal kennen. Het was destijds de bedoeling dat die onderscheidend zou zijn... van de rest van de post in Nederland. Overleefen. Ah, dat was de bedoeling. Alleen, wij krijgen ook heel veel vragen. Waarom is die kleur nou blauw? Nou, het moest een onderscheidende kleur zijn. Alleen, waarom dat nou blauw is geworden? Dat is totaal onbekend. Wacht even, nou wordt het spannend. Er staan hier schappen vol met dozen... En Anne-Marie Simon de Jong is de collectiebeheerder. Wat zoek je? Ik zoek de blauwe envelop uh, in een van de dozen. En als het goed is, dan heb ik hem hier op de standplaats. En dit is dan de allereerste envelop die inmiddels een beetje groenig geworden is. Ja, maar ja, dit is... Dit is een van de allereerste belastingenveloppen 1950. Het is een half A4'tje met een dan een, een, een, een, een gewone envelop eigenlijk met een... Uh, ook al met zo'n ruitje erin, staat nog een code op onderaan. Wat ja, is het uh, objectnummer. Uh, u hebt hier echt van alles, hè? Uh, uh, er staat ook nog een soort pianola. Wat is daarmee? Ja, dat is een van de merkwaardigste uh, smokkelobjecten die we in het uh, Belastingdouanemuseum uh, bezitten. Het, uh, het is een pianola, dus een ouderwetse piano... waar ook uh, gewoon via banden muziek uit kon komen. Uh, hij is in de haven in Amsterdam in de jaren negentig... aangetroffen door een douaneambtenaar... En dat is eigenlijk een beetje op eigen... Nou, niet op eigen initiatief, maar iemand had zo'n gevoel. Hij zag die pianola staan. Hij vond het ook qua gewicht heel, heel vreemd. Is het ding gaan onderzoeken en toen bleef er allerlei drugs in te zitten. En het aardige is ook dat het is natuurlijk altijd weer een beetje... dat is nu nog steeds de vraag van, ja, kan je dit ding openen? Want hij is echt opengebroken. Nou, vind je niks, dan moet je de eigenaar natuurlijk toch wel vergoeden. De staat moet dat, dat, dat betalen. Vind je wel wat, ja, dan wordt hij in beslag genomen. Hij, deze piano of deze pianola... Die, die zat dus vol met, uh, met drugs. We kunnen even gaan kijken. Zeg maar. ja, dan lopen we langs een hele reeks van telmachines... en ook een van de eerste computers die door de Belastingdienst is gebruikt. Uh, even voorzichtig, dan we niks. Heel veel schilderijen. Oh, dit is hem. Ach, dit is het Maar dit is natuurlijk belastingontduiking. Er staan een voorbeeld van. Ja, nee, dat, dat klopt. Belastingontduiking. Maar ook natuurlijk gewoon smokken wat niet mag komen. Een zwarte mag... piano zie je, maar als je goed kijkt... Ach, er zitten allemaal vakjes in gemaakt van zilverfolie, heel gehaaid natuurlijk. Hij speelt natuurlijk ook niet meer. Nee. Ja. Maar niet echt fantastisch meer. Nee, en zelfs in de toetsen, zelfs in de toetsen zat, zat wat drugs. Dus het ding was echt één grote drugsparadijs eigenlijk, ego smokkelobject. Is er veel bewaard van de belasting in al die jaren? Um, ja, ik vind het relatief veel bewaard, als je dat zo uh, mag, uh, mag zeggen. Maar er is natuurlijk ook heel veel uh, gewoon papierwerk weggegooid... want administratie hoef je maar vijf jaar te bewaren. En dan, uh, maar we hebben enkele ob objectdossiers object ook bij ons in de collectie. En dan kan je zeg maar, uh, over de geschiedenis van 30, 40 jaar... Uh, misschien wel 50 jaar van personen hun hele administratie zien... Nou, en nou begrijp ik dat binnenkort de blauwe envelopje gaat verdwijnen juist. Na 1914, een historisch ding wat gaat verdwijnen. En het wordt allemaal elektronisch, dus misschien gaat de hele envelop wel verdwijnen, wie weet. een prima prestatie van AZ gisteravond in de Europa League tegen Valencia. Zometeen trainer Gert-Jan Verbeek. Is naar Erwin de Hart. Goedemorgen, Erwin. Goedemorgen, Lara. Altijd rustig, denk ik. Ja, nog steeds. Uh, nog steeds dezelfde files. Op de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij Knopert-Kerensheide 2 kilometer. En op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Leidsendam en, en Zoetewouderdorp 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journal. met Lara Rensen. Ja, AZ heeft het goed gedaan, opnieuw in de Europa League. De Alkmaaders wonnen de eerste wedstrijd van de kwartfinale... thuis met 2-1 van Valencia, de Spaanse nummer 3. Holman en Martens maakten de goals voor AZ. En Rob Fleur sprak met trainer Gertjan jan Verbeek. Een heerlijke avondje, Gert-Jan Verbeek. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik denk dat we een, een, een goede wedstrijd hebben gespeeld. We waren top. En dat moet je zijn tegen zo'n ploeg. En op het juiste moment uh, hebben, we, hebben we gescoord. Het was alleen jammer die, die tegengold net naar rust. Het was ook een mindere periode van ons. Maar daarna hebben we ook het laatste half uur toch weer geprobeerd te domineren. En, uh, en de rug gerecht. En, uh, dus met de vermoeidheid valt het wel mee. Hè? Het valt zeker mee. Niet oksel fris heet het geloof ik tegenwoordig. Nou, na de wedstrijd niet meer, nee. Mm -hmm. Dat klopt. Nee. Maar ik denk, gedurende de hele wedstrijd kan je niemand op basis van inzet, instelling en, uh, en fysieke uh, ongemakken iets verwijten. Want ik denk mm -hmm. dat, we, uh, we dat, dat, we dat we toch... Gaan. De, als we de drie extra minuten er nog bij tellen, dan zou ik ook mensen nog van doel naar doel gaan, voluit... Ja, maar dan zie je ook wel weer dat je op het moment dat het, dat het allemaal meezit, dat het ook uh, energie oplevert. Uh, verleden week uh, op dezelfde avond, uh, op een donderdag, uh, speel je bekervoetbal. En uh, ja, dan, dan krijg je op een, op een, na een uur lang goed gevoetbald te hebben een tegengoal En dat kost, uh, dan vloeit de energie weg. en uh, Dat is de marathonloper hè, die beide uh, op de finish afsprint. En degene die wint, die kan nog wel een marathon lopen. En degene die tweede wordt, die stort ter aarde en die is bijna dood. We hadden niet echt hele grote kansen afgedwongen, maar we waren wel uh, goed in de wedstrijd. En uh, ja, dan, dan zijn spelers van ik ook om, niet omlang. We hadden al gezien dat ze bij de tweede paal uh, hey, bij de palen niet bezet hadden hè. de tweede paal wat ruimte lieten vallen. Dus uh, het was een bewustje en uh, een heel mooi geschoten door uh, Brett Holman. Ja, ik kan. Ja, Dirk, je was een beetje boos, dacht ik bij Dirk zelfs bij die kopbal. Maar die, als de jongen twee meter uh, groot is en een beetje hoger springt, wat kan je er dan doen? Uh, hij staat verkeerd. Hij staat niet goed ingedraaid. Hij uh, staat naar de bal te kijken. En uh, ik heb altijd geleerd dat je. Dat heb ik hem laatst nog even tegen gezegd. Had hij precies hetzelfde. Die toren ook boven hem uit. Hij moet gewoon tegen hem aanspringen. Hij moet iets meer ingedraaid staan. En in ieder geval tegen hem opspringen. waar hij niet gericht kan kopen. Dus hij maakt het nou veel erg. Hij gaat rechtstandig omhoog. En denkt van: ik nee, kop hem wel even. En dan hangt er een boven hem. Ja. Nadat hij, hij niet groter is, kan hij niks aan doen. Maar hij kan het wel anders verdedigen. Was je met tweeën tevreden? Nou ja, het meer staat er niet in. Het is gewoon jammer van een tegengoal. Dat, dat is gewoon in Europees gezien. Want ze hebben nu aan 1-0 genoeg. ze kunnen heel goed op resultaat voetballen. En, maar raas moeten ze moeten eerst nog wel die, die ene goal maken. En wij hebben ook laten zien dat we toch dat wel aardig tegenpartij kunnen geven. En ook in Udinese hebben we laten zien dat we thuis ook, of uit ook steeds beter gaan, ons thuis gaan voelen. Dus zij moeten toch komen. Dat zullen ze ook wel doen. Ontstaat er voor ons weer wat ruimte. Maar we zijn helemaal niet, dat is duidelijk. Want het is echt een goede ploeg realistische AZ-trainer Gertjan Verbeek was in gesprek met Rob Fleur. Over een week is die return in Valencia. Het is bijna tien minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam faalde volledig bij de aanpak van de Klebsiella-bacterie. Dat was gisteren de harde conclusie van de commissie Lemstra... die de aanpak in opdracht van het ziekenhuis heeft onderzocht. Van hoog tot laag was er in het ziekenhuis volstrekt onvoldoende oog... voor kwaliteit en voor veiligheid van de zorg. Dat brengt ons tot de vraag hoe het eigenlijk staat... met de veiligheid voor patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. In algemene zin. Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur van de Inspectie voor Gezondheidszorg. Meneer Schellekens, welkom in de uitzending. Ja, goedemorgen. Eerst het Maastad ziekenhuis. Hoe kijkt u aan tegen de toch weer harde conclusie van Demstra... dat er geen oog was voor patiëntveiligheid? Want hoe kan dat, hè? vraag ik mij af. Ja, ik heb daar eigenlijk niet zoveel aan toe te voegen. Ik denk dat het rapport Lemstra voor zichzelf spreekt. Uh, dit ziekenhuis heeft uh, heel veel aandacht gehad. De bestuurder heeft eigenlijk, uh, en dat heeft hij eigenlijk heel goed gedaan... alle aandacht gehad voor uh, het, het gezond maken van dit ziekenhuis in financiële zin. Het tot stand brengen van een fusie en, en het tot stand brengen van nieuwbouw. En dat heeft hij heel goed gedaan. Maar ondertussen wordt er in zo'n ziekenhuis wel zorg verleend. En je moet wel garanderen, ook als eindverantwoordelijk bestuurder... dat die zorg goed functioneert en dat die op orde is. is en dat hij uit het oog heet. verloor ja, ik denk dat je dat zo niet mag zeggen. Uh, uh, het is nu zo, als je geen gebouw hebt en er is ruzie in huis en uh, er is onvoldoende geld, ja, dan kun je geen zorg verlenen. Ja. Maar aan de andere kant, geen aandacht voor de zorg leveren, dan zie je wat er kan gebeuren. En dat is, dan, daar heeft de patiënt dus grote risico's doorgelopen in dit ziekenhuis. Hoe is dat in andere ziekenhuizen in Nederland? Want in 2008 is patiëntveiligheid heel duidelijk op de kaart gezet, hè? bij de Nederlandse ziekenhuizen met de invoering van het veiligheidmanagementsysteem. Wat was daar de doelstelling van trouwens? De doelstelling is dat eind 2012, dat is dus vier jaar geleden zo geformuleerd... dat eind 2012 alle Nederlandse ziekenhuizen... een veiligheidsmanagementsysteem ziekenhuisbreed operationeel moeten hebben. Dus dat het ook werkt. Dat is eind van dit jaar. En men had als doelstelling dat het aantal vermijdbare sterfgevallen... met 50% zou, zou uh, afnemen. Um, nou, dat, Die eerste doelstelling die zal in de meeste ziekenhuizen wel gehaald worden. Dat wil zeggen dat men een aantal uh, basisvoorwaarden voor kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis heeft ingevoerd. Uh, het uh, verminderen van de vermijdbare sterrenvervallen is buitengewoon moeilijk te meten. Uh, en ik denk dat we dat niet kunnen aantonen op het moment. Nee, maar wat is uw beeld? Tot welk resultaten heeft het geleid? Nou, of veiligheid voor de patiënt staat in alle ziekenhuizen nu op de agenda. Dat is geen discussie. Dat wil niet zeggen dat de aandacht voor veiligheid en het zich bewust zijn dat we in een ziekenhuis de patiënten grote risico's lopen... overal goed is doorgedrongen. Um, en dat geldt van hoog tot laag. Dat geldt bij de raden van bestuur. Dat geldt bij de professionals, de artsen, de verpleegkundigen. Um, en dat wisselt binnen het ziekenhuis ook nog wel per afdeling. Nee. Dat we zeggen afdelingen die echt een voorloperfunctie hebben. En je hebt dus afdelingen en maatschappen, vakgroepen, specialisten die nog duidelijk uh, zich bewust moeten worden van het feit dat, het, dat de patiënt grote risico's loopt. Toch begrijp ik het niet goed, want het is een ziekenhuis, er liggen patiënten die kunnen overlijden. Waar zit het probleem dan in dat risico denken? Waarom is dat zo lastig voor ziekenhuizen? Ja, het probleem is dat we hebben te maken met ernstig zieke patiënten. Uh, en daar, en daar gaat dus, uh, ja, die gaan, die overlijden. Gewoon door natuurlijke oorzaak. Mm -hmm. uh, en als een patiënt dus overlijdt door een vermijdbare oorzaak. Door een medicatieverwisseling. Door uh, fouten die men maakt. Door communicatieproblemen. Ja, dan is het al zo, zo heel gemakkelijk te zeggen van ja, uh, de patiënt was toch overleden. Of het is all in the game. Of we gehakt worden van de spaanders. En als jij nou niks zegt over mij, dan zeg ik morgen niks over jou. Met andere woorden, het gemeenschappelijk stil zijn rond zaken... waardoor dingen onder de oppervlakte verdwijnen, waardoor men ook niet leert. En wat dat betreft hebben we nog wel een, een, een stukje te gaan. Kijk, het is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur om ervoor te zorgen... en er zeker van te zijn dat alle medisch specialisten in een ziekenhuis... deelnemen aan dat veiligheidsmanagementsysteem. Ja. Dat ze deelnemen aan hun professioneel kwaliteitssysteem. En zijn bestuur en Raad van Toezicht daar voldoende mee bezig? Wordt er, wordt er genoeg actief bevraagd en gevraagd? Nou, ik denk dat je dat niet generalistisch, generalistisch kan zeggen. In de meeste ziekenhuizen staat kwaliteit, veiligheid heel duidelijk op de agenda. Maar of het de volle aandacht heeft van de raden van bestuur... en of ze dat ook ziekenhuisbreed daadwerkelijk doorvoeren... daar is nog steeds wel een slag te maken. Daarvoor dan zijn we nog echt nog niet klaar. Zijn er ziekenhuizen in Nederland, want we hebben het nu over alle probleemgevallen... maar zijn er ziekenhuizen waar het heel erg goed gaat, die voorlopers zijn op dit gebied? Oh zeker, ja hoor. Uh, gelukkig wel. In alles heb je voorlopers en achterlopers. En dat geldt ook ten aanzien van veiligheid uh, in de zorg. Maar zelfs in de ziekenhuizen, waar bijvoorbeeld de Raad van Bestuur echt voortouw heeft genomen om veiligheid eigenlijk uh, als allerhoogste op de agenda te zetten. Mm -hmm. Ook daar zijn nog steeds afdelingen, ook daar zijn nog steeds uh, specialisten, die zich daar nog steeds weinig van aantrekken. Maar waar gaat het dus goed het voorbeeld? Nou ja, ik vind het moeilijk als ik ziekenhuizen ga noemen. Dan doe ik andere ziekenhuizen onrecht, omdat mm -hmm. ik ze niet noem. Mm -hmm. En er zijn natuurlijk ook ziekenhuizen die ik bewust niet noem. Omdat ik weet dat daar die slag nog wel heel erg groot is. Dus het noemen van een ziekenhuis is lastig. Nou, ik kan een van de voortrekkers van de eerste uur is eh, het Isola ziekenhuis met eh, Harry Molendijk. Harry Molendijk is een kinderarts. Die heeft in dat ziekenhuis het voortouw genomen om het eh, melden van incidenten, het melden van fouten eh, echt door te voeren. En daar heeft hij heel veel succes. Mee gehad. En is hij wat dat betreft een voorbeeld geweest voor eigenlijk alle ziekenhuizen in Nederland? Maar dat is een pionier en daar heeft het Isla Ziekenhuis erg van geprofiteerd. Oké, okay, nou we hopen dat meerdere ziekenhuizen volgen. Wim Schellekens, dank. Oud-hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het is zes minuten voor half acht. Wij gaan door naar eh, een ander belangrijk verhaal dat vandaag speelt. Het algehele rookverbod in de horeca moet terug. Dat vindt Clean Air Nederland. In juli 2008 ging dat algehele rookverbod in. En twee jaar later besloot minister Schippers... toch weer een uitzondering te maken voor de kleine ondernemer. Alleen in kleine cafeetjes, die kleiner zijn dan 70 vierkante meter... en, heel belangrijk, waar geen personeel in dienst is... Helder dus. Minister Schippers, Clean Air Nederland wil daar nu vanaf. Hij heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse staat. Ik heb contact met Willem den Oetelaar van Clean Air Nederland. Meneer Den Oetelaar, van den Oetelaar, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom nu een rechtszaak? Twee jaar geleden nam de minister die besluit. Inderdaad. En, uh... Helder dus, zegt de minister. Nou, dat blijkt dus helemaal niet zo helder te zijn. Uh, voor een bezoeker is het helemaal niet duidelijk uh, als je in een kroegje inloopt van hoe groot dat dan nou eigenlijk is en of je er wel of niet mag roken. Bovendien is het zo dat dit een hele oneerlijke situatie oplevert... voor al die horecaondernemers uh, die het roken niet mogen toestaan in hun kroeg. Dus met het gevolg van die uitzondering is... dat inmiddels in de helft van alle cafés waar wel werknemers werken... ook alweer gerookt wordt. Nou, dat is een, een situatie die echt onhoudbaar is... Wij gaan stoppen, daarom ook vandaag naar de rechter en, en we vragen gewoon om een, een heel heldere situatie. één rookverbod in de hoorkamer. Dat is voor iedereen duidelijk okay. en wordt het ook goed te handhaven. U zegt er ontstaat een hellend vlak door onduidelijkheid en het is ook nog eens oneerlijk. Ja, inderdaad. Uh, je moet je voorstellen dat je, dat je een, een, een kroegje hebt en uh, jouw buurman heeft toevallig uh, geen personeel in dienst en jij hebt wel iemand in dienst. En je buurman mag het er roken toestaan en jij niet. Ja, dat is natuurlijk niet houdbaar. En dat is ook precies de reden dat er inmiddels alweer een zoveel kroegen... en inmiddels ook uh, discotheken en restaurants uh, weer gerookt gaat worden. Goed. Jaap uh, Brandlicht, voorzitter van Natte Horeca Nederland. Dat is de branchevereniging voor kleine horecaondernemingen... waar dus wel gerookt mag worden. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Wat vindt u ervan dat de zaak nu voor de rechter komt? Ja, ik ben benieuwd. Ik ga er wel rustig af. Wat vindt u van de argumenten van meneer Van den Oetelaar... dat het oneerlijk is en bovendien ongelijkheid creëert? Ja, die was er ook voor die tijd. Alleen lag hij andersom. Dat kwam voor Roedeluit beter uit. Ja, dus dat vind u geen argument eigenlijk? Nee, nee. nee. ik vind het een gelegens argument. En, en dat het onduidelijk is, um, dat, ja, nee, nee, daar ik kan zeg, ik, ik me natuurlijk wel, wel bij voorstellen. Als je een café binnenloopt, wat moet je dan doen als roker koppen gaan tellen? Uh, ik weet, uh, ja God, ik weet niet vaak waar ik een café's komt. ik kom er enige regelmaat. Ik uh, ervaar die onduidelijk het onduidelijkheid niet. Ik weet verduwend goed waar ik mag roken en niet mag roken. En ik weet ook waar een klein café is en waar een groot café is. Dus ja, ik, de onduidelijkheid is volgens mij een fake argument. Roetelaar wil gewoon roken verbieden. Ja. Dat, meneer van, mag je, dat mag ik vinden. Meneer Van Oetelaar, is dat inderdaad het onderliggende argument? Want u, nee, u heet niet ja. voor niets clean air Nederland, hè? Nee, absoluut niet. Wij, wij hebben, mensen moeten gewoon roken als ze daar zin in hebben. En daar gaat het ook helemaal niet over. Het, waar, het enige waar het hier over gaat is dat we... In, we leven nu in 2012. We uh -huh. hebben met elkaar inmiddels in Nederland de norm dat je rookt... Uh, daar waar een ander er geen last van heeft... Dus in publieke ruimtes, die voor iedereen toegankelijk zijn, daar rook je niet. En dat is een hele heldere norm. Die is ook, ook inderdaad op 1 juli 2008 in de wet vastgelegd. Ja, Op een of andere manier heeft de minister het nodig gevonden om een uitzondering te creëren. En nogmaals, die uitzondering is klein. Die geldt voor een paar kleine cafetjes, Maar heeft hele grote gevolgen. Ja, denkt, maar rookverbod... ga, ga even in of wat meneer Brandlicht zegt, namelijk dat het heel duidelijk is waar wel en niet gerookt mag worden. Dus dat, dat argument gaat niet op. Nou, als ik een koekje inloop, weet ik niet of die kroeg 7 vierkante meter groot is of niet. Dus met andere ik ga echt niet de vierkante meter stellen. Voor mij is het als bezoeker volstrekt onduidelijk. En dat is nou precies ook wat wij als meldingen binnenkrijgen van horeca-ondernemers die onze zaak steunen. Die zeggen van ja, ik krijg klanten binnen, die steken gewoon een sigaretje weer op. Mm -hmm. Want zij zijn het gewend dat het overal weer mag. Ja, meneer Brandlicht, het is, oh, al niet, ben, het is eh, toch met, niet duidelijk hoor? Als we Oetelaars dat ontzettend vaak willen, dan ben ik een voorstander van: een bordje te deur, die wordt gerookt, die wordt niet gerookt. Dan weet hij het meteen, dan zijn we klaar. Uh, dus als, als we Oetelaars zouden willen, de rechter gaat zeggen: u uh, moet allemaal een bordje te deur hangen. Die wordt gerookt, die wordt niet gerookt. Dan ben ik, ben ik denk ik nog in prima. Nou, meneer Van der Oetelaar, zou dat een uitkomst zijn? Een bordje nee, al, op de deur? Nee, die, bord, die bordjes hangen al op de deur. Die zijn namelijk al verplicht. Dus dat nou, is, uh, maar door, we hebben ze dan nog niet. Waar hebben we het dan ook niet. Ja. ja, waar we het over hebben is een situatie. En dat mag u mij uitleggen, meneer Bandlicht. Als u een koekje heeft op een dorpspleintje. Nee, ik heb geen koekje. En, naast u, ik ben en naast u zit iemand die heeft een koekje. Die, heeft, uh, die doet het dan nou net iets beter. Die heeft één iemand. Uh, dus een vrouw werkt mee in, in de café. Ja. Dus die mag het roken niet toestaan u mag dat wel. Ja. Dat is toch heel erg oneerlijk. Dat is toch niet uit te leggen naar die hoogte. Tot slot hoog even naar nou, meneer Brandlicht. Het is, het is en blijft een oneerlijke situatie. Ja, meneer kijk, de Oetelaar Ik ben geen kv -genaar. Ik ben slechts een kl mijn klant in cafés. Ik bezoek dus cafés ja. En ik weet... Ik bezoek Fees in Amsterdam. En ik weet uitstekend... ...dan nou, wel niet mag worden. Okay. Dat weet we ook als je de wasker komt. Dat, dat argument is echt zo ontzettend. Oké. Okay. Heren, ik hoor het al. U komt er niet uit met elkaar. Uh, laten we de rechter maar uh, daar een uitspraak over doen. Ja, ja. Willem van den Oetelaar van Clean Air Nederland... ...en uh, Jaap Brandlicht, voorzitter van de Natte Horeca Nederland. Kom op zaterdag 31 maart naar de NVM Openhuizendag. Kijk op funda.nl.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 Waarschijnlijk gaat het CDA er nu mee akkoord om Wilders binnenboord te houden. Nederlanders zijn positief over de van tevoren ingevulde belastingaangifte. Dat zegt bureau Motivation op basis van onderzoek. De vooraf ingevulde aangifte is dit jaar nieuw. De meeste mensen vinden dat prettig, zegt deze onderzoeker. De vooraf ingevulde aangifte wordt door een meerderheid van de ondervraagden gezien als makkelijk. 71 procent geeft dat aan. En ook als klantvriendelijk, uh, bijna 60 procent zegt dat.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 gebeurt na een vernietigend rapport over de omstandigheden waarin de werknemers moeten werken. Een verslaggever van de BBC mocht als een van de weinigen de fabriek bezoeken. You see mostly teenagers from the countryside, 17, 18 year olds from very poor homes. They live in a dorm with seven strangers, spend 6 days a week repeating the same task. Again and again. Taiwanese Foxconn heeft beloofd de werktijden te verkorten tot maximaal 49 uur en de salarissen te verhogen.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 Van 1967 tot 1973 zat hij voor de PvdA in de Tweede Kamer. Van den Doel was 74 jaar. Hij ligt voor het laatst vandaag in de blauwe bakken... bij de trein- en busstations. Dagblad De Pers. Vanwege een gebrek aan advertentieinkomsten... verschijnt de gratis krant vandaag voor het laatst. Een lezersactie om de krant te redden mocht niet baten. Toch hoeft dit niet het einde te zijn, zegt Thijs Sonneveld van De Pers. We zijn nog steeds bezig. En zeker uitgever directeur Ben Rogmans is heel hard aan het werk...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 Morgen blijft het overwegend bewolkt met mogelijk soms lichte regen. Er waait nog altijd een stevige noordwestenwind... en met gemiddeld 10 graden als maximumtemperatuur... is het nog iets frisser dan vandaag. ANWB-verkeersinformatie. Er staat een auto met pannen op de A1. Apeldoorn richting Amsterdam. De linkerrijstrook is dicht tussen Barneveld en Hoevelaken. En de file meet 6 kilometer. Op de A4, ten Haag richting Amsterdam... staat 2 kilometer file tussen Leidsendam en, en Dorp.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 Ga naar robeco.nl verantwoordrendement. Robeco, the investment engineers. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinzeelparket.nl. monta. Dit is Radio 1. De hele dag, blauwe vrijdag. De dag van de belastingaangifte 2011. De jaarlijkse belastingformulieren moeten voor 1 april, dus, dus zondag, zijn ingevuld en opgestuurd. Maar wat doet de overheid eigenlijk met ons belastinggeld? In Engeland krijgen belastingbetalers daar inzage in. Peter Blok vroeg aan staatssecretaris Frans Wekers, verantwoordelijk voor de belastingen, of hij dat ook voor Nederland een goed idee vindt. Ik vind dat dadelijk een uh, hartstikke goed idee. Ik kan natuurlijk niet iedereen de miljoenennota gaan opsturen, maar uh, ik werk uh, daaraan dat mensen veel meer digitaal zaken gaan doen met de Belastingdienst. Werk werken aan een programma mijnbelastingdienst.nl... zodat je een persoonlijk domein krijgt. Het zou wel heel erg leuk zijn om daarbij dat Britse idee eh, te introduceren... dat mensen een soort van taartdiagram te zien krijgen... van hier gaat uw belastinggeld naartoe. En dat je vervolgens ook kunt doorklikken... als je over bepaalde onderwerpen wat meer wil weten... dat je dat ook snel kunt vinden. Uiteindelijk betalen mensen belasting om publieke voorzieningen te bekostigen. Mensen betalen belasting omdat, ze, omdat er wegen moeten worden aangelegd... en worden onderhouden, om hun kinderen goed onderwijs te kunnen laten genieten... om de tante of de moeder in het ziekenhuis of in een verzorgingshuis te laten verzorgen. Tal van noodzakelijke publieke voorzieningen die worden betaald met belastinggeld. Dus die overheid is van ons allemaal. En als we dat op een dergelijke manier... Mensen nog beter onder de aandacht kunnen brengen. Daar werk ik daar graag aan mee. Er is pas een onderzoek geweest waaruit blijkt dat u miljarden laat liggen. wat mensen aan belasting hadden moeten betalen. Nou, het is zo dat uh, ongeveer 2% van uh, de belastingaanslagen uiteindelijk uh, niet wordt geïnd. Het percentage lag enkele jaren geleden wat hoger. Dus we zien een, uh, een uh, tendens in de in de goede richting dat uh, het oninbaar te leiden bedrag lager wordt. Tegelijkertijd zeg ik u dat ik vind dat 2% oninbaar nog steeds veel te veel is. Op nul zullen we het nooit krijgen, want een uh, kale kip kun je niet plukken. Als een uh, bedrijf failliet is gegaan, dan uh, ben je de centen ook kwijt. Maar uh, ik heb de Belastingdienst gevraagd om met een aantal ideeën te komen... om ervoor te zorgen dat we straks toch echt meer kunnen ophalen dan nu. Want ik vind dat uh, als mensen uh, verplicht zijn om belasting te betalen, dat dat ook ge moet gebeuren. Ja, dat vinden wij allemaal natuurlijk. Wij denken van uh, ja, waarom zou ik nog betalen als anderen het niet doen? Precies, dat vind ik ook. Niet iedereen in het land denkt erover gelukkig het allerovergrote merendeel van de bevolking wil. En eh, ik ben dan ook buitengewoon streng voor diegenen die eh, menen de belasting te moeten ontlopen. Degenen die eh, de belasting willen ontwijken en ook degenen die de belasting frauderen. Als mensen eh, door tal van constructies proberen eh, de dans te ontspringen, dan werk ik aan constructiebestrijding. Als mensen frauderen, dat kan niet hard genoeg worden aangepakt. En eh, van een kale kip, daarvan zeg ik, ja, eh, die kun je weliswaar niet plukken. Maar je kunt toch kijken of dat die in de komende jaren misschien toch nog eieren legt. En dan kan er misschien met een goede afbetalingsregeling toch nog de belastingschuld worden voldaan. Dat lijkt me namelijk eerlijk. Steeds meer linkse partijen zeggen van die belasting moet omhoog. Dan kijken ze natuurlijk ook naar de campagne voor de Franse presidentsverkiezingen. En dan zeggen ze 75%. Procent. Wat zegt de liberaal Wekers dan? Ja, die zou zeggen: 75% procent lijkt mij diefstal. Het, uh, dat lijkt mij uh, buitengewoon onverstandig. Nederland heeft met zijn toptarief van 52% procent al een van de hoogste belastingtarieven ter wereld. Uh, en dat begint ook al heel snel. Ik vind dat uh, iedereen, een, uh, iedereen moet bijdragen aan de samenleving, aan de publieke voorzieningen. En het is uh, heel normaal dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Maar daar zitten uiteindelijk wel grenzen aan. Uh, u heeft... Uh, uh, de berichten van het Verenigd Koninkrijk uh, gehoord. Die zeggen zelfs van, nou ja, als je een heel hoog tarief hebt... dat brengt effectief minder op in de schatkist. Want dat betekent dat uh, mensen uiteindelijk gewoon je land ontvluchten... of allerlei constructies gaan bedenken. Ik wil niet dat mensen het land uittrekken vanwege de belastingen. Ik wil ook niet dat mensen constructies gaan verzinnen. Ik vind dat iedereen een fair share moet betalen dat mensen ook netjes hun spaartegoeden moeten opgeven. Dus ik ga achter fraudeurs aan. Ik ga achter diegenen aan die aan fiscaal werk doen. Maar uh, genoeg is genoeg. U hoorde Frans Wekers, verantwoordelijk voor de belastingen, staatssecretaris Wekers. Uh, later trouwens in de uitzending, directeur-generaal van de Belastingdienst, Peter Veld in de studio. Uh, wij gaan u op Radio 1 vandaag helpen met uw belastingaangifte op Blauwe Vrijdag. Uh, dat is ook als u de aangifte al heeft ingevuld. Kunt u gewoon blijven luisteren, want als u een goede tip hoort, uh, dan kunt u het programmaatje weer opstarten via de computer, aanpassingen doorvoeren en opnieuw verzenden. De nieuwe versie overschrijft dan de ouder ingevulde aangifte. Uh, heeft u nog vragen? over uw aangifte, dan kunt u die nog steeds mailen naar blauwevrijdag.radio1.nl en vanaf 12 uur kunt u zelfs met uw gegevens naar onze collega's van de AVRO. Die zitten in Café de Kroon, dat is aan het Amsterdamse Rembrandtplein. Die zitten daar klaar met een tafeltje specialisten om u te helpen met allerlei lastige vragen. Het is 12 minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Gauw door naar de sport, naar het voetbal. Tom van Teg, goedemorgen. Goedemorgen. Gisteravond uh, Europa League met een overwinning voor AZ. En ik heb die wedstrijd helaas niet gezien... maar ik hoorde dat er een heel mooi doelpunt in zat. Ja, er zat een werkelijk geweldig doelpunt in van uh, Brett Holman van AZ... vlak voor de rust en op een heel raar moment... want uh, Valencia was echt de eerlijkheid gebied... dat is zeggen de eerste helft uh, gewoon een, bijna een klasse beter. Je zat te wachten op een Spaanse goal, op een Spaanse goal. Je was helemaal blij dat je dacht, nou ja, 0-0 rust... Dat is dat in ieder geval prima. Misschien een beetje de boel herorganiseren. En toen kwam daar ineens een, een, een prachtige volley werkelijk. Je moet hem nog even gaan terugzien. In de slotseconde voor de rust van Holmen. Prachtig. AZ 1-0 voor. De Spanjaarden kwamen heel verdiend. Laten we daar eerlijk over zijn. Op 1-1 vlak naar rust. En toen dacht je weer van nou ja, het is eigenlijk wachten. Die Spaanse ploeg is gewoon een beetje beter. Maar AZ is onverzettelijk. Blijft doen wat het moet doen. Speelt heel georganiseerd. Speelt goed. En rook ook hier en daar nog een kansje. En bij een van die prachtige counters maakten ze ook wel weer een heel mooi tweede doelpunt. Wel in de schaduw van die eerste, maar wel een heel mooi doelpunt van Martens. En ja, gaan ze gewoon met een 2-1 overwinning ja. eh, naar Spanje toe. En dan zegt iedereen ja, dat is niet genoeg. En dat, maar dat hebben we al zoveel over AZ gezegd. De te zeggen dat Valencia eh, beter voetbalde dan AZ. Maar goed, ze staan voor, ze gaan daar naartoe en ze bewezen met name ook bij die tweede goal dat AZ op een hele snelle manier bij een spelovername een goal kan maken. Dus dat zal ook de Spanjaarden zijn opgevallen. Dus geloof is het nog zeker niet hoor? Nee, en de punten tellen uiteindelijk. Daar gaat en de het om. punten tellen, ja. Hey, uh, de Nederlandse tafeltennissers zijn op het uh, WK voor teams in Dortmund doorgedrongen tot de kwartfinales. Hoe belangrijk ja. is dat? Nou, dat is in zoverre heel belangrijk. We hadden al twee speelsters. Veel speelsters van Chinese origine. Li Jiao en Li Jie. Dat zijn de Nederlandse topspeelsters die zich individueel voor Londen geplaatst hadden. Maar nu uh, lijkt het erop. Dat is een hele ingewikkelde. Uh, niemand durfde er nog hard op te zeggen. Maar waarschijnlijk is Nederland ook als team geplaatst. Derde keer op rij in de kwartfinale. In een toernooi wat wel heel erg door China. Want we speelden bijvoorbeeld tegen Oostenrijk... waar ook twee Chinese speelsters uh, uh, speelden. Uh, gedomineerd wordt dat toernooi. Maar het was wel mooi om te zien dat Linda Kremers... jonge Nederlandse speelster... Uh, relatief onverwacht ingezet gisteren het beslissende punt maakte. We gaan nu weer verder tegen Hongkong of Singapore of China zelf. Dat moet allemaal nog blijken. Maar het neemt niet weg dat deze uh, tafeldensvrouw... die al jaren aan de weg timmeren... al vier keer Europees kampioen geworden zijn... top twaalfs winnen. Dat ze wat dat betreft zou heel mooi zijn... als ze ook hun verdiende beloning hebben. En ook als team... Uh, naar Londen mogen. Twee, en dan misschien ook drie nog in het individuele toernooi. Dus dat tafeltennis, en dat is toch knap met een kleine bond in Nederland... dat doet echt mee in de wereldtop. En gisteren was daar weer eens het bewijs van. Goed. Dan Tom van Teck, dank je. Doei. Zo dadelijk in het Radio 1-journaal... Uh, dat werkgevers voor een nullijn pleiten... dat is eigenlijk wel logisch, dat doen ze altijd. Maar de vakbond, ja, de vakbond. Zometeen hoort u CNV-voorzitter Jaap Smit. is de verkeersinformatie. Erwin de Hart. Naast de file op de A4 richting Amsterdam bij Dorp van 2 kilometer... staat er nu een lange file op de A1. Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuis en Hoeverlaken 7 kilometer. De linkerrijstrook is dichter. Dat komt door een busje met pech. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Het is kwart voor acht. De onderha onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zijn het eens geworden... over een bezuiniging van 1 miljard euro op ontwikkelingssamenwerking. Dat schrijven de Telegraaf en de Volkskrant op basis van bronnen in Den Haag. We schakelen met politiek verslaggever Joost Vullings. Joost, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Lara. Wat denk je, gaat dit om een definitief besluit? Uh, nou ja, dan, dan behoor ik altijd uh, formeel te zeggen... er is pas een akkoord als de drie onderhandelaars, de drie partijen... tegen het hele pakket ja zeggen. Ik bedoel, ze zijn nog niet klaar, dus er kan nog van alles uh, veranderen. Maar als je aan mij vraagt, ja, die 1 miljard euro, kom je dat bekend voor... dan komt me dat inderdaad wel heel erg bekend voor. Uh, zelfs al voor de onderhandelingen, als je sprak uh, met met name mensen bij de VVD... zeiden ze al, er kan pas een akkoord komen... Als het CDA bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking slikt. Want dat is voor Geert Wilders zo belangrijk. Dat moet er gewoon in staan. En toen hoorde je ook al bij het CDA. Ja, dat moeten we waarschijnlijk gaan prijsgeven. Mm. En als je gaat, om, ja, gaat bezuinigen. dan denk je niet aan 10 miljoen euro. Er werd er al heel snel gesproken over een bedrag tussen een half miljard en een miljard euro. Dus uh, het is nog niet definitief. Maar het, is, het ligt wel heel erg voor de hand. Maar toch, uh, Joost, het beeld dat nu ontstaat, is dat het CDA toegeeft aan de eisen van Geert Wilders in de afgelopen paar dagen na een dreigement van Wilders dat hij niet verder wilde. Is oh, dat nee, beeld dan nee. Terecht, onterecht? Nee, dat, dat beeld is helemaal niet terecht. Kijk, ze zijn al, al weken bezig. Zover we weten, zijn er geen concessies gedaan uh, in de moeilijke fase aan, aan, aan Geert Wilders. Dit is uh, denk ik al veel eerder uh, op tafel geweest. En je zou het ook kunnen zeggen: kijk, Geert Wilders is degene die het meest moet inleveren aan die tafel. Dus hij heeft iets nodig, ontwikkelingssamen. Zo wordt dat echt gezien door VVD en CDA. Hij moet naar buiten kunnen komen met iets wat voor hem en zijn achterban belangrijk is. Dat is nu eenmaal ontwikkelingssamenwerking. Dat is pijnlijk voor het CDA, maar dat beseffen ze. Maar op al die andere punten gaat Geert Wilders enorm inleveren. Neem de hypotheekrenteaftrek. Dat ligt ook op tafel. Ik, bedoel, ik hoorde gisteren eigenlijk dat het einde van de aflossingsvrije uh, uh, hypotheek. Die is ook nabij. Hmm. Natuurlijk nog niet definitief. Moet ook nog besloten worden. Maar die kans is ook heel erg groot. En dat zijn weer dingen die voor Wilders heel wil peiling zijn. En dat geldt ook voor ingrepen op de arbeidsmarkt. In de zorg. Allemaal moeilijke punten voor Geert Wilders. Dus je kan ook zeggen van... nou Hij wordt afgescheept met een bezuiniging op, op ontwikkelingssamenwerking. En voor de rest moet hij ontzettend veel inleveren. Ja, Het is mooi het verkoop. Joost Vullings, dank je wel. Door naar de vakbond. Het CNV is namelijk bereid om de lonen niet te laten stijgen. Onder strenge voorwaarden, dat wel. Werkgevers en politiek moeten ook bereid zijn in te leveren. Dat staat allemaal te lezen op een blog van voorzitter van de CNV, Jaap Smit. Hij roept de kopstukken van de vakbeweging, het bedrijfsleven en de politiek op... om weer gezamenlijk overleg te voeren. Meneer Smit, welkom in de studio Goedemorgen. en de uitzending. Uh, u wilt eens aan tafel gaan zitten, overleggen over de nullijn... Uh, daar waar andere vakbonden bijna dagelijks demonstreren door de straten uh, lopen. Uh, heeft u zich laten inpalen door de werkgevers? Nou, nah, kom op. Nee, natuurlijk niet. Ik vind het de tijd om, uh, om met elkaar aan de tafel te gaan zitten. En uh, de, de traditie waarin we groot geworden zijn om met elkaar problemen op te lossen... die moet in eerder hersteld worden. We zijn nu als het ware verlamd. En overigens met die demonstraties valt het wel mee. Maar ik pleit eigenlijk voor drie dingen. A, hup, aan tafel praten met elkaar en zorgen dat je met elkaar eruit komt. Er is nogal wat uh, um, op te lossen op dit moment. Het tweede is de bereidheid om te onderhandelen over die pas op de plaats... zoals ik het noem, ten behoeve van een aantal uh, groepen in de samenleving... die nu het kind van de rekening worden. Dat denk ik aan jonge gehandicapten, aan WSW'ers. Ik heb de vorige week nog zelf op het Maliveld gestaan. Mm. En het derde is geeft de SER een adviesaanvraag om uh, ons aan het werk te zetten... met een uh, antwoord op uh, de noodzakelijke hervormingen die nodig zijn op de arbeidsmarkt. Maar tegelijkertijd zegt u dus, ik sta op het Malieveld, of ik heb op het Malieveld ja. gestaan... maar eigenlijk moet ik daar nu niet staan. Ik moet ergens Voor de goede oh, zaken aan moet een tafel zitten en praten. Nou ja, je, je moet beide dingen doen. In onze gereedschapskist zitten twee dingen, of meerdere dingen. Eén daarvan is voeren. het tweede is uh, onderhandelen. En voor sommige dingen, vorige week stond ik vol overtuiging op het Maliveld om te demonstreren tegen de bezuinigingen op de WSW. Mm -hmm. En nu zeg ik, als we solidariteit met elkaar een belangrijk woord vinden... dan moeten we met elkaar willen praten over hoe zullen we dan zorgen... dat ook deze mensen een verre kans krijgen. En als u kijkt naar mijn weblog, dan zeg ik er ook op in... wij zijn bereid om te praten over matiging, over pas op de plaats... dat wordt meteen een nullijn genoemd, maar dat woord gebruik ik niet... Op harde voorwaarden. En een van die harde voorwaarden is dus dat wij dan uiteindelijk ook een aantal van die knalharde maatregelen. juist aan de onderkant van de arbeidsmarkt. voor een groot deel weer uh, ongedaan maken. zodat met name ook deze mensen een verre kans krijgen. Okay. Dus dat kan alleen onder bepaalde voorwaarden... maar dan staat hij daar toch anders in dan bijvoorbeeld... Uh, een andere vakbond, FNV. Want die zijn heel hard, die zeggen... Uh, nullijn, daar gaan we het überhaupt niet over hebben. Ja, dat, dat lijkt me verdomd lastig om dan vervolgens met elkaar toch aan tafel te komen. Ja, maar goed, wij zijn als CNV natuurlijk... We hebben onze zelfstandige verantwoordelijkheid. En je hoeft het niet altijd helemaal met elkaar eens te zijn. En uh, dat zal best een, een, een flink gesprek opleveren. Maar ik heb... Deze stap naar voren willen zetten, omdat de zaak als het ware muurvast zit. En ik vind het wel als vakbond ook onze verantwoordelijkheid in deze tijd moeten nemen. Heeft u overleg met uw collega's bij de NVV? Natuurlijk, ik heb, we hebben heel regelmatig. Ze nemen overleg. daar nog wel de telefoon op. Ja, natuurlijk. Ja? natuurlijk. Want, ik zeg dat omdat er natuurlijk oneenigheid is. Er wordt al omgetwijfeld of Agnes Jongiris überhaupt nog een mandaat heeft om uh, overleg nee. te voeren en, en strijd te voeren voor, voor haar punten. Nou, ik kom Agnes gelukkig nog heel vaak tegen. En uh, daar heb ik ook een grote respect voor. Een hele goede collega van mij. Maar ja, ik kan niet ontkennen dat het daar wat ingewikkeld ligt op dit moment. En als u over het FNV praat. Ja, ik heb gisteren uh, een deel van FNV iets horen zeggen over. Wij gaan uh, juist de, de straat op. Ja, laat ik zeggen, de mensen hebben ook wat te kiezen in vakbondsland. Uh, dit is de, de, de weg die wij als CNV kiezen. Ja, ja dat kunt u zeggen. Maar het FNV is wel groter. En, en wat dat betreft beeldbepalend ook. Ja. Heeft u daar last van? Nou, ik, ik constateer dat dat zo is. Maar uh, des te meer reden om af en toe eens te zeggen... hoor, hier staat het CNV voor. En uh, uh, we zijn niet de negentiende bond van het FNV, om maar, maar zo te zeggen. Nee. Uh, wie moet er met aan dat overleg meedoen? Want uh, als FNV liever de straat op gaat en niet praat... Nou, we hebben nog een andere vakcentrale, de MHP... En ik geef u mee een schot voor de boeg. Uh, zeggen wij, wij, zijn bereid om dat gesprek aan te gaan. Daarmee geef ik het nog niet allemaal weg. Maar we zijn bereid om aan tafel te gaan. Ook de politiek moet daar een, een rol in spelen. Want een aantal van die voorwaarden die liggen ook op het trein van het kabinet. Hè. Als het gaat om bijvoorbeeld het, het, het minder maken van of het wegnemen van de bezuiniging op passend onderwijs, ja, daar gaat de werkgever niet over. Het belangrijkste is dat als we met elkaar die pas op de plaats maken, dan moet het geld wat ook in de markt vrijkomt, niet rechtstreeks in de zakken van de werkgever verdwijnen. Maar met dat geld moet een aantal. Een aantal hele belangrijke dingen waar we allemaal belang bij hebben uh, uh, geregeld kunnen worden. Ja. En u bent niet bang, meneer Smeer, dat u met deze woorden, namelijk wij zijn eventueel bereid pas op de plaats te maken, uw onderhandelingspositie ondergaat. Want ik denk dat Wintjes, als die hier naar luistert vanochtend, misschien uw blog leest, denkt zo, nou, die hebben we mooi. Nee, ze zijn niet binnen. Ik bedoel, uh, uh, het onderhandelen begint met te zeggen van, hoor eens, ik wil wel over die punten praten, maar daarmee geef ik nog helemaal niks weg. Het kan, als die voorwaarden niet op een goede manier ingevuld worden, gaat u ook niet mee dan, dan mee. gaat het niet door. Ik bedoel, dat is zo simpel is dat. Maar alleen maar zeggen, ik wil wel praten. En dan zou het uw volgende vraag zijn op welke voorwaarden dan? Nou, ja. dat heb ik nou opgeschreven. Goed. Ja, Smit, voorzitter van de CNV, dank u wel voor uw komst naar de studio. We gaan gauw door naar Meino Remmers. Het is inmiddels zeven uh, minuten voor acht. Meino, je bent in het uh, Belastingmuseum, waar ze alles weten over heffing en ontduiken van de boetes. Hè? Ja, ontduiken. En het, is ook een, het heeft ook een morbide kant. Dat belastinggedoe. Hier ligt een hele grote spijkermat. Dat werd door de. Toehangers gebruikt. Maar belastingontduiking. dat liep in het verleden verkeerd af, natuurlijk. Ja, in het uh, nieuwe museum. hebben we een uh, cluster. Uh, dat is uh, Sanctie-Straf. En daar zien we, kunnen we hele mooie gravures zien. Uh, waar bepaalde straffen werden uitgeoefend. Uh. Zoals? Uh, nou, ik zie hier inderdaad uh, onthoofdingen en uh, een ophanging. En... Dat is nog eens een naheffing. Ja. De... Maar zo ging het ook echt, want we moeten voor die belasting... terug naar de tijd van Napoleon, begrijp ja, ik. Nou ja, toen werd, echt in 1806 werd de belastingdienst uh, gecentraliseerd. Ja. Eigenlijk georganiseerd en gecentraliseerd. Vroeger was het overal wat anders, vertelt Frans Fox, directeur van het museum. Je hebt, je had, iedereen deed daar maar wat, eigenlijk. landheren, hertogen... Ja, er was heel veel lokaal, heel veel regionale belasting. En in opdracht van Lodewijk Napoleon heeft toen Alexander Gogel, de toenmalige minister van Financiën in 1806, heeft de Belastingdienst uh, georganiseerd en gecentraliseerd. En eigenlijk, uh, zoals we hem nu kennen, hebben we dat allemaal te danken aan uh, Alexander Gogel, de toenmalige minister. 1800. 1806. Zo, zo oud is het al. Ja, ja. en een instituut wat, uh, wat waarschijnlijk nog jaren en zo een eeuwig door blijft gaan. En hoe snel de tijd gaat, toont ons een klein apparaatje wat hier om de hoek staat. Dat gaat over het rekenen rijden. Dat ziet er nu al uit. Dat zou vroeger op het dashboard. Hoe lang is dat geleden dat dit. 2008, 2009 is het ontwikkeld. Het ziet er ook al uit als je het nu op een auto zet. Denk je, wat is dat voor een prehistorisch apparaat? Ja, inderdaad, dat klopt. Het is inmiddels wel een veel kleiner model al ontwikkeld. Maar, maar het is er nooit van gekomen? Uh, nee, rekeningen. Nee, met de val van, de, van het kabinet in 2010 uh, ja, is het, uh, he, heeft het, het plan het niet gered. Wie het wil gaan bekijken, kan allemaal uh, vanaf wanneer is het museum weer helemaal geopend? Uh, vanaf zondag 10 juni, dan is een open dag, dan is, iedereen, uh, dan is het museum gratis toegankelijk voor uh, iedereen. In en dan, dan, dan moet hij al lang ingeleverd zijn, de inkomstenbelasting. Uh, kun je gaan kijken naar het Belasting- en Douanemuseum met alle lugubere artikelen die erbij horen? Het NOS Radio en journaal Overzicht. Bij mij Marjan Koekoek, goedemorgen. Goedemorgen. De gordijnen van het katshuis zijn weer dicht, koptrouw vandaag. Het is onduidelijk waarom Wilders toch door wil. Maar ook de oppositie bindt in. Trouw constateert dat Rutte verrassend genoeg niet naar de Kamer is geroepen... om tekst en uitleg te geven over de moeizame fase... D66-leider Alexander Pechtold zegt dat hij niet wil... dat de oppositie de schuld krijgt van het langer duren van de onderhandelingen. Volgens de Volkskrant ligt in het katshuis een loonwet op tafel. Iedereen moet volgend jaar afzien van inkomensstijging. En daarna volgt mogelijk een aanpak van de hypotheekrenteaftrek. Ook zou het zijn eigen risico in de zorg omhoog gaan. Het is de laatste editie voor de pers. De gratis maar niet goedkope krant houdt op te bestaan. Verslaggever Martijn van der Zanden vroeg een aantal reizigers of ze hem gaan missen. Nou, ik vond hem in ieder beter dan de metro en de spits. Dus uh, voor een gratis krant ga ik hem wel missen. Ja. Ik pak hem wel altijd. Gaat ga hem wel missen? Ja, ik denk het wel. Als die er zou liggen, zou ik hem nemen. Nee, jammer. Ik vond het een heel leuk krantje. Ja. Waarom? Het is niet zo'n flutkrantje. Meestal de spits staat al onzin in. En dit is wat uh, informatiever, vind ik het. Dus, uh, Dat wordt wel missen in de trein. Ja, zeker. Ja, en op de voorpagina een leeg bierglas met maar één woord ernaast. Op. Er dus zal vast een drankje zijn gedronken op de redactie van de pers gisteravond. Oud-medewerkers van de eveneens te zielen gegaan gratis krant Dag brachten een kratsterke drank langs als pleister op de wonden. Een persredacteur twitterde een foto ervan. Ja, in de krant geen uh, gewoon nieuws, maar uitgebreide terugblikken... op de vijf jaar dat het pers heeft bestaan. Of de medewerkers uh, verder gaan op een andere manier, bijvoorbeeld via een website... dus digitaal, dat is uh, nog niet duidelijk. Zelf hebben ze er wel zin in. Op de achterpagina staat opnieuw een bierglas, dit keer vol met de vraag... Uh, nog een rondje. De arbeidsomstandigheden bij Apple-leverancier Foxconn worden verbeterd. Foxconn maakt voor Apple onder meer de iPhone en de iPad... Sommige medewerkers bleken meer dan 60 uur per week te werken. De werkdruk is er hoog en er gebeuren veel ongelukken. Om de werkdruk te verlagen worden tienduizenden extra medewerkers ingehuurd... Foxconn neemt wel ruim de tijd voor de verbeteringen. De website mcworld.com meldt dat het bedrijf de verbeteringen op 1 juli 2013 wel hebben doorgevoerd. En tot slot het Algemeen Dagblad. Bericht over te hoge werkdruk in Nederland. De fysieke en geestelijke belasting in de zorgsector is veel te hoog. Zes op de tien werknemers in de zorg denkt dat werk niet tot het pensioen vol te houden is. Advocabo MOV heeft onderzoek gedaan en wil dat werkgevers de werkomstandigheden nu verbeteren. Welkom bij de Belastingtelefoon. Belastingtelefoon Belastingradio ze bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget, huurtoeslag. Geld besparen met Blauwe Vrijdag op Radio 1.